2 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Moslim-extremisten hebben in de Pakistanse stad Karachi... een marinebasis bestormd. Groep van 10 tot 15 overvallers drong de basis binnen... en opende het vuur op de aanwezige marinemensen. Ook beschoten ze een vliegtuig met raketten. Volgens de Pakistanse legerleiding zijn er tot nu toe... zeker vier militairen gedood en negen gewond geraakt. De overvallers zouden zich hebben verschanst in een hangar... mogelijk met een aantal gijzelaars. Vermoedelijk is de aanval het werk van Al-Qaeda... Het terreurnetwerk heeft vergeldingsacties aangekondigd voor de dood van Osama Bin Laden. In Spanje heeft premier Zapatero de nederlaag van zijn Sociaal-Democratische Partij bij de lokale verkiezingen erkend. Met meer dan 90% procent van de stemmen geteld staat zijn partij op 28%. Procent. Grootste partij wordt de centrumrechtse Partido Popular, de Volkspartij, met 37%. Procent. Zapatero zei dat de uitslag geen reden is voor vervroegde landelijke verkiezingen.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 In Libië is een post van de Europese Unie geopend. Buitenlandschef Catherine Ashton heeft de vertegenwoordiging geopend... in de stad Benghazi, in het oosten van Libië. De stad is de thuisbasis van de Nationale Overgangsraad van de opstandelingen... die al drie maanden tegen het regime van kolonel Gaddafi vechten. De EU-vertegenwoordigers moeten opstandelingen helpen... met gezondheidszorg en onderwijs. Ashton zegt dat de EU-post het symbool is... van aanwezigheid van Europa in Libië.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 in het Wat was er nou gebeurd? Die man, die billenknijper, die was verleden week weer bezig. Die had mij er tweemaal toegeknepen. Dus ik denk, ik ken geweld gebruiken, maar ik ken hem misschien ook anders treffen, he, de zakkenwasser. Hij is dan wel geen baas van het monetair fonds, maar wel penningmeester van het buurthuis. Ja, daar zit het er misschien wel in, he, dat het dan van die grijpend zijn. Dus ik denk, misschien kan ik hem daarmee pakken... met zijn reputatie, het beheer van die dubbeltjes. Nou, dat ging in een flits allemaal door me heen... en toen uiteindelijk toch maar een knietje gegeven. En dat is nogal hard aangekomen. En daardoor is hij even uit de running... en al nou legt de hele financiële arm van het buurthuis legt op zijn gat. En wie kreeg daar gisteren de schuld van? ondergetekende? Dus toen ik dat hoorde van die verganende wereld gisteren, dacht ik... Nou, van mij mag hij, gadverdamme, zo'n rot dag. Maar een hij verging ging dus niet. En toen vond ik het in ineens wel prettig dat hij er nog was. Ja, en sommige mensen die zeggen, hij is wel een beetje aan het vergaan. Hè, door al dat gerommel bij de Arabieren. En doordat er nou weer een aswolk aankomt. Maar ja, zo heb je altijd wel wat. En hoe die daar zou moeten vergaan, ja, dat is vers 2. Ik denk een soort driedubbele oud en nieuw qua knallen, hè. Met overal uh, vulkanuitbustingen, overstromingen, aardbevingen, tsunamis, zoiets eigenlijk. Nou, voorlopig leven we allemaal nog, hè. Gezellig. doei! doei. <tie> Ah, terwijl de kippies doortokken, heet ik u welkom, welkom lieve luisteraars. Kijk op groentevrouw.com voor uw nachtelijke potje goede zin. Maar eerst luisteren naar mijn gasten voor vannacht. En dat is meer als harem. Eindelijk, eindelijk heeft Rijn van den Brinken dan toch voor elkaar gekregen. Drie jaar geleden, GR en de Lazy Batteries... Met, uh, wacht even, ik, ik ga even deze microfoon, want dan kan ik ook naar ze kijken. Want ze staan allemaal achter me. Dat is drie jaar geleden, jongen. Waarom ja. moest dat zo lang duren? Is het alweer drie jaar? Ja. Shit. <laughs> tijd gaat zo hard, hè? Ja, want jij zei van, ik heb nog een beentje. Ja, en, uh... ja, ja, ja. Nou, uh, we hebben een tijd niks gedaan met het beentje, maar inmiddels zijn we een doorstart... En we zijn weer zo druk bezig. Oké, okay, nou, dat gaan we dus horen vannacht. Uh, uh, er, hebben ze, het eentje, nou, er zitten heel veel jongens die, die ook al in het GR en de, en de Lazy Battery zitten. Want ja, je hebt geen microfoon, hè? Dan moet ik toch even naar je toe lopen. Hé, Remco? Ja. Goedenavond. Jij bent wel uh, nog een keertje geweest. Ja, met een ander bandje. Met de tunes. En dat gaat heel goed hè, nog steeds. Uh, berendruk hebben we het daarmee. Ja. Ja. Volgend uur gaan we ook uh, Apples draaien. Oh, dat is zo. Dat is dan, ja, leuk liedje. Ja. Supergoed. En dan hebben we hier de... de, de Oeh, ik weet niet of die lang genoeg is. Oh, mijn koptelefoon is niet lang genoeg. Is Michael? Of ja. is Michael? Nee, Michael. Ja, ja oké, okay, oh. goed. Ja. Op de grote bas. Ja, dat is zeker weten. Heer. Maar jij zit ook nog in een andere... Mee. Nou, dat horen we straks wel. Ja. En dan Ian. Ian, en jij zit achter het drumsteig. Dag, doei. Al doei. Al 3, <tie> het is wel goed. <tie> en Beppe Koster zou ook meekomen. Maar dat is een oude man. Die, die moest ook morgen weer volgen. <tie> Helaas. Maar normaal is hij ook lid van de Merel's harem. En Merel. Oh, dat is natuurlijk Merel. <tie> Hoi, hallo. Ik ben Merel. <tie> ja. En Miral kan fantastisch zingen en dat gaat ze gelijk laten horen. Doe maar een eerste nummer. Eerste nummer? Nou, zeg hé, dat staat hier gewoon naast mij, zo te zingen als een nachtegaal. Goed, ik ga even heel snel opzommen wat er in de rest van het programma komt. En dan mogen jullie weer. Uh, het is een nacht vol verhalen, heerlijk. Ik heb twee keer uh, toneel van theatergroep uh, Orkater. Hartwa falen. Hè. Wie van de vijf heren krijgt na zijn eerste hartaanval een fatale tweede? Gezellig onderwerp. Nou, wie hoop je dat het krijgt en wie niet? Het is een heel aardig stuk van Daniel Samkalde. Met een uh, heerlijk schoftere Porgy Fransen. Nog een Orkater-productie. 237 redenen voor seks. Bekentenisproza van Geert Lageveen en Leopold Witte. Nee hoor, het is een mooi. Het is niet. Het is mooi en het is helemaal niet ranzig. Het is wel geestig. Het is behoorlijk persoonlijk, maar. Toch ook weer, uh, ja, god, universeel. Uh, het zijn ook veel statistische informatie over seks... en met een besmuikt lachende zaal. Het is heerlijk. Heerlijk woord ook, besmuikt. Goed, en wist u dat Paul Hane alweer 65 is geworden? Nou, hij viel het met een DVD met 11 uur tv-materiaal... dat een periode van 48 jaar overspant. Er zitten prachtstukken tussen en ik laat u wat horen. Nou, Maartje Duin en uh, hoe heet ze? Katinka uh, Beer Die laten ook iets horen... maar daarvoor moet u naar de openbare bankjes van het Java-plein... Amsterdam-Oost, want daar staan, uh, staat hun stratofoon met verhalen van buurtbewoners. Nou, ze vertellen er straks over. En de Belgen maken een mooie film, goede, spannende film. Uh, Rundskop, Ted de Buff. met een uitstekend spelende Matthias Groenaert. En ook een, uh, de J van GR en de Lazy Barry zit ja, daarin, hè? Zeker. Want uh, Judah Goslinga speelt weer uh, een hele goede slechterik. Goed, uh, ik was uh, in Utrecht in Utrecht bij het festival van, uh, aan de werf. En ik zag een te gek project van kunstenaar Maurice Bogarts. Een in het echt gebouwde Meubiusring. Nou, gaat dat zien. Kan nog tot en met 28 mei. Uh, Rijks van Beuningen, uh, waar is die deze nacht? Nou, Jan Eemans gaat op onderzoek uit. Verder heeft hij uh, verse trektracers en een vers mysterie van Emily. En nou ja, de website www.adelinevanlier. Kan je alles nalezen, terugluisteren, podcasten? Dan kan je ook op abonneren. En dan kan je ook reageren. Dat vind ik trouwens leuk, doe dat nou eens. Hè. En dat kan ook via de mail hetgoedeleven.karo.nl. Nou, ik heb het heel snel gedaan, omdat ik dan weer de, de, de microfoon aan jullie kan geven. Volgende all nummer. All right.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 That's yeah. not me mm -hmm. Ja, in ieder geval moet ik even meer halen. Ja. Ons oh, oh ja, dan noem ik mijn koptelefoon gewoon op, toch? Nee, hoeft niet. Nee, nee dat hoeft niet. Dit is dus gewoon... Uh... Oké. Okay. Ho Hoi. hi. Waar ben jij geboren en getogen? Ik ben geboren in Amsterdam. Ik ben getogen in Zaandam. En toen ik 17 was en naar de toneelschool ging in Amsterdam, verhuisde ik naar Amsterdam weer. Weer in Amsterdam. Ja. En nu woon je nog steeds in Amsterdam? Je woont nog steeds in Amsterdam. Zit je nog steeds vast bij het Nationale Toneel? Of? Nee, nee, ik heb nooit vastgezeten. Oh. Ik ben altijd, sinds ik ben ja, afgestudeerd, eigenlijk aan het freelancen overal. Ja, precies. Hey, kom je uit een muzikale familie? Uh, ja, eigenlijk wel. Mijn vader speelt sas, de langhalsluid. Mijn ouders komen uit Oost-Turkije. En... Uh, uh, Vroeger was het altijd, eigenlijk altijd zo, als er visite kwam, dan waren we altijd aan het zingen. Echt maar? Ik dus al kom eens Gijs wat zingen. En dan ging mijn vader uh, de sas spelen en andere ooms. En iedereen kon wel wat zingen. Dus ja, niet professioneel. Ik kom niet professioneel uit de muzikale familie. Maar, uh... En ook niet in Turkije, dat er dat, dat, dat vroeger uh, muzikanten in je... Nee, nee, ja. Volgens mij hadden ze die luxe ook niet. Mijn vader werkte vanaf zijn negende, uh, was hij naar Istanbul, in, uh, in een garage wielen of zo iets doen. Ja, in een garage helpen. Dus vanaf zijn negende werkte werkt hij al. Maar hij had, hij had wel een sas, maar dat mocht hij nooit spelen van zijn vader. Wat is dat nou? Artiest zijn, muzikant, je moet werken. En kunnen ze thuis bij jou allemaal zo goed zingen? Uh, of ben jij nou wel toch wel een. Uh... Ja, mijn vader die kan ook echt heel mooi zingen. Of tenminste, nu is zijn stem een beetje oud en krakerig, maar wel, ja. En, en, oh, nee. uh, en hoe kwam jij zo op de toneelschool terecht? Nou ik. Uh, uh, toen ik veertien was, zat ik in een buurthuis in Zaandam op toneelles. Ja. Eén keer in de week was dat, was dat. En dat was heel leuk. En met moederdag gingen we dan een voorstelling spelen. Ja. En ik was 16 uh, En ik deed een opleiding toerisme. En ik dacht, wat doe ik hier? En ik heb geen idee wat ik, wat ik wil. En ik was heel depressief. En toen zei mijn vader een keer... Joh, wat, wat vind je dan leuk? Wat wil je dan doen? Toen zei ik, nou, even kijken, wat kan ik doen met mijn opleidingen? Hij zo, nee, nee, nee, nee, wat, wat, wil je een wolk zijn of wil je een zeemermin zijn? Wat wil jij nou graag doen? Denk groot. Toen ging ik daarover nadenken, toen zei ik van, nou, ik vind toneelspelen eigenlijk wel heel leuk. Maar ik wist helemaal niet dat er een opleiding of iets bestond. Dus toen kwam hij een week later met een inschrijfformulier. Hij zei, nou, het schijnt dat dus mensen dat? Is... een pink afgeven om, om naar deze school te willen gaan. Of te, dus... Toen ging ik auditie doen. Nou, wat is dat voor leuke vader die jij hebt? Ja, een heel leuk vader. Dat is toch super? Ja. He, de, de, ja. Hij zelf mocht de sas niet... Uh, hij zelf nee. mocht de sas niet spelen, he, vanaf zijn negen. Maar had ze en Mijn moeder het... ook. Uh, moest ook jong werken. En... en heb je veel broers en zussen? Ik heb één broertje. Ja. Ja. En ze hadden zoiets van, nou, jij mag gewoon doen wat je leuk vindt. Ja. Wij hebben genoeg gewerkt. Ja. Dat te gek zeg. En je broer, is die ook zo cultureel? Uh, nou, mijn broertje die is 24 en die studeert politicologie... En hij zit bij de jongere SP. Ja, zo. Dus die is ook wel, uh, ja. Jeetje. En toen, nou ja, maar had jij niet uh, dat zingen? Uh, nam je dat nooit serieus? Of, nee, nee, maar misschien is dat eigenlijk... Ja, ik wist nooit echt dat ik dat, dat ook iets was. Omdat ik dat van kind af aan dan deed als de familie er was. En iedereen kon zingen of zo. Of iedereen zong. En dus ik was... En op de toneelschool kwam ik er echt pas in het de derde of zo achter van... Oh, oh, dat zingen, dat is misschien ook echt... Echt iets, misschien kan ik dat ook wel. Ik vind het wel altijd heerlijk om te doen. Ja. Nee, wat je, wat is, was dat je eerste uh, engagement waar ik jou zag? Een Hollandse. Uh, Hollands uh, Spoor. Hollandspoor. Heb je met mij als haren, met de jongens gezien? of, de, of ik, niet. Ik de heb Hollandse Spoor gezien toen het, bij de opening oh, van. Uh, de eerste, ja, hè? de eerste. De eerste, de eerste ja. Toen, ja. Toen, ja. Maar was dat jouw eerste rol of je eerste. Nee. Nou, omdat je we... daar gelijk moest zingen ook. Oh, prachtig. Ja. Toen ontdekte oh, ik jou. Ja, ja, ja. Mm, dankjewel. Nee, dat was niet mijn. Was dat mijn eerste zangrol? Nee, nee joh. Met, mij? met met. met toen, een, ja. Hoe heet dat stuk? Uh, uh, Utopie der Ongelovigen. Utopie der Ongelovigen. Toen heb ik haar voor het eerst horen zingen. Toen toch? Toen was ik ineens op slag verliefd. Ja. Ah, dat is lief. Oh. Op mijn zang, hè? Ja. Op mijn zang. Oh, ja, Wie hier nu zit te praten, dat is Rijn van der Brink. Sorry, ja. die is er gewoon bij gezeten. Maar die moet ik naar die kant kijken. Want zo nee. naar die kant. Maakt niet uit. Maar, eh, nou goed. maar dat toneel, dat is... Eh, je hebt het heel veel combine kunnen combineren nu al. In heel wat rollen. Ja. Want ik heb je ook gezien bij Orkaterkamp Holland. Maar daar zat ook weer... Daar zat daar Remco Siets. Remco ook. Want Remco, die heeft ondertussen, drie jaar geleden... Zat hij nog op de... De, de toneelschool, je moet je, anders moet je die microfoon... Ik weet niet of Anne, hij heeft, zit hier vast. Ja. Oké, okay, gooi. Ja, de Remco is in 2009. Nee, want Remco, jij zat toen nog op school. Weet je ik zat toen nog op school, ja, dat is inderdaad... Uh... Ja, en nu ben je klaar. En dan heb nou, ik je ondertussen ook alweer... Ik zat al twee de... jaar klaar. Uh, ja. ja, maar ik heb jou in Kamp Holland gezien. Maar ja. daar zat jij ook mee. En zat jij ook ja. mee. Ja. Nee, daar zat ik niet, nee, in. Zat jij niet nee. mee. Nee, hij zat weer in de Tour Hollandspoor. Ja. Ja, Holland Hollandspoor, Hollandspoor, heb ik gezien van Nationale. Nationaal Tour 2 zat de hele band in, trouwens, hè? Ja. De hele band zat daarin. Oké, okay, nou te gek. Want jullie, inderdaad, jullie hebben op het toneel ook vaak met elkaar te maken. Per ja, dat... ongeluk? Nou, het bij het, het Nationaal Toneel, het... dat was te gek dat wij. Uh, toen wij in Kamp Holland speelden, ik weet niet meer precies hoe het gegaan is, maar toen hadden ze ons gezien. Nee, daarvoor. Uh, daarvoor? Bij al. De Guido de oh, ja, bij Guido de Moorbouillard. Meral die heeft een tijd terug de Guido de Moorprijs gewonnen. Nee, de eerste Hollandspoor die jij hebt gezien, daar won ik de Guido de Moorprijs en toen mocht ik met mijn band komen zingen bij die uitreiking ja. en toen zei, zag Johan Doesburg mijn band en toen zei hij van oh, willen jullie de muziek maken, ja, ja de regisseur, wil jullie de muziek maken voor de volgende. Ja, nou want uh, Guido de Moorprijs, Guido de Moor was een vermaard uh, acteur bij de Haascomedie en in, in Den Haag en die heeft is een prijs uh, die ze daar uitreiken voor. Uh, upcoming talent. Ja, ja, ja toch? De, de, Zoiets? Ja, dus, ja, nee klopt. Ja, die krijg jij ja, ja, ja, gelijk ja. bij die productie ja. Dus via via zijn die balletjes een beetje gaan rollen. En bij Retour-Hollandse Spoor, wat dus een vervolg is op dat eerste wat jij gezien hebt. Daar zijn we toen Toetie met z'n allen. Die hebben daarin gespeeld. Het grappige is dat het volgende liedje wat we gaan doen komt uit die voort. Dat probeer ik uit alle macht op je papiertje te schrijven. Uit de voort. Oké. Oh ja, ik zie het nu hier staan. Nou, kom op. Ga je dat doen. Gaan we het doen. Het hele tafel gaat hier op en neer. Oké. Middels haren Zeemanslied. Uit de Nationaal Toneelvoorstelling Retour Hollandse Spoor. <hums> Zoute zee Mijn lippen donkerblauw Een afscheidslied zingt met me mee Van snoek en kabeljau Hè? Nou ja. Oh, nou Rijn, kom nog even ja, zitten. Ja, ja, ja. Jij? Trouwens, uh, uh, Miral ook nog even. Want Miral, uh, ik, ik, ik, waar ik jou ook gehoord heb... en dat vond ik ook zo fantastisch... in Snorro van het hey. Rotterdamse Toneel. Ja. Zou, uh, Anne, heb je dat scherp staan? Dat even een klein stukje van dat liedje Viesert. Dat vind ik oh al. ja. ja? Even, even horen. Leuk. In je eentje de straat op, is lastig voor een meisje alleen. In feite ben je nergens veilig, want achter elke kakte staat er wel een zo'n ouwe viezer. Ach, je kent ze zo'n griezel, zo'n gevaarlijke gek. Vizert! Ah, uh, ja, dat was dan echt dan heel heel leuk. Een ja. zes zes back. Ontzettend leuke voorstelling. Ik zal niet snel vergeten Marcel Musters, die... Hoe heet het nou? All the single ladies. Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh. oh ja. Helemaal te gek. Uh, trouwens, uh, ik had ook een... Uh, dat kan je nog steeds op internet vinden. Een liedje uit... Uh, dat is toch een onderdeel daarvan, uit uh, Hollands uh, spoor. Dat je Hayat zingt. Oh vindt. ja. He, want dan ben jij dus in, in die voorstelling, ja. speel jij een apothekersassistent ja. die eigenlijk ook wil vlammen en he? zingen, ja. maar dat niet kan. En ja. nou goed, dat is, maar goed, we hebben hier uh, al mooie genoeg dingen van. Ja. En uh, jij hebt ook de TV, doe je ook? Hè? Ja. Heb jij hebt Keizer in de Boer gezien. Ja. En wanneer wordt het, komt er nou eens een filmrol? Uh, ik heb vorig jaar in een film gespeeld, Vreemd Bloed, van Johan Timmers. Ja? een hele mooie film over een slagersfamilie in de jaren zestig. Dan speel ik de Italiaanse vrouw van de slagerszoon. En volgend jaar, of volgend jaar, nee, volgens mij nog eind dit jaar komt uh, lijn 32. Is een nieuwe serie, uh, volgens mij van de Vara of Afro. Oh God, dat erg. Oh. Heel goed dat je dat niet weet. Dat zie je. Nee, maar... Of de Kamer. Eén ja, van de drie zenders ja. in ieder ja. geval. Ja. En daar speel je ook in. Ja, daar speel ik ook in. Ja. Speel ik een. Uh, uh, Iraanse geheimagenten-bommenexpert die een relatie met Waldemar Tonsta krijgt. Nou, dat heb je met dat, met dat, uh, met dat uh, exotische uiterlijk van je. Ja, je dat kan alles spelen wat, ja, ja, wat Zuid-Europese is. Wat, wat, uh, beneden, beneden België, dat kan je allemaal. <lacht> ja. uh, uh, en nee. oh Rijnt. ja. Hoe is het nou met Rijnt? Ja, goed. Ja, man. <laughs> Jij deed ooit het Amsterdamse Conservatorium? Nee, klassiek gitaar. Ja, klassiek gitaar. Why? Ja. ja, ik denk als ik jazz ga doen, dan eindig ik in rokerige kroegjes. En dan kom ik nooit meer uit, want dat vind ik veel te leuk in de kroeg. Ja? Dus ik had eigenlijk nog de, de ijdele hoop om een concertgitarist te worden. Echt waar? Ja. Maar dat vergt zoveel oefening en dat is zes uur per dag. En ik heb toch een, een bepaalde levensstijl. Ja, maar waar stond jouw stijfstel Sorry. Nou, <laughs> Geen he, cultureel niet onderleggen. Waar ben je geboren? Waar ben je geboren? In Haarlem. In Haarlem. Ik uh, ben opge opgegroeid in de Zilk. En dat is? Dat is uh, de bollenstreek tussen uh, Haarlem en Leiden. Oh ja. Oh ja, okay. Dat is echt een gat. Als je op je remtrap ben je er doorheen. All ja. En jij muzikale familie? Of niet? Uh, ja, mijn vader was dominee. Dus ik heb met mijn moeder gingen we de tweede stem doen op uh, liederen van Johannes de Heer. Echt waar? Zo zodoende hmm. kwam mijn tonale... Ja, dag. <laughs> hey, en, en, maar ik bedoel klassiek gitaar en geen popmuziek luisteren of wel? Uh, ja, heel veel, tuurlijk. Maar Wie waren het, het je is heel dan? goed om ons uh, in de pop, uh, Led Zeppelin, uh, King Crimson. Ja, maar zo Pink oud ben je, je toch niet? Nee, maar je kan uh, soms ook muziek die oud is. Nee, maar dat, dat, is, dat ligt mijn voorliefde. Ook wel voor jazz geluisterd, John Scofield, Mike Stern. Ja, ja. Dat soort dingen. En maar, toen, uh, ja. Ja, toen, uh. maar je baas is gewoon klassiek, want dan kan je alle kanten mee op? Ja, dus ik speel ja. ook nog heel veel Spaans gitaar. Ja, ja. Maar dat is totaal anders dan dit natuurlijk. Ja, dat is inderdaad ja. de Goya. Hoe heet uh, die? De Goya, ja, ja, die heb je. En, uh, ja. Ja. Ja. Spaans gitaar. <lacht> en uh, kijk, de Regas, die spelen ook Spaans gitaar. Ja. De Regas, net de H. De Regas, ja, die ken ik. Ja, die Lekker waren laat, toch? die ja? waren laatst nog ja? op een feestje bij het NT. Johan Vrouwenvelder, nou, die ken wel een beetje gitaarspelen. Ik ken zeker spelen, ja zeker kwijt ze. Oké. Okay. Hey, nou, uh, heel veel theater. Je componeert ook voor toneel, ja. toch? Ja. Heel veel stukken uh, ja. Nou ja, bij uh, Mug met de Gouden Tand, Growing Up in Public, Theater aan het spuit, Nationaal Toneel. Allemaal gedaan. Ja. Meestal zelf uitvoeren, maar ook componeren. Uh, het liefste doe ik ze componeren en ja. uitvoeren. Maar... Ja. En nu heb je even een beetje een komen. Ja, het is een beetje een beetje in de culturele sector. Ja, nou, dat maar is... dat merk je echt. Het Dat begint behoorlijk toe te slaan. Het begint echt toe te slaan. Een kwalijke zaak. Dat is heel kwaad. Maar gelukkig krijgen we binnenkort uh, de loterij. Hè? De loterij gaat, ons, uh, gaat de kunst sponsoren. <laughs> Alright, okay. Goed. Hey, zit je naast meer als Harem nog in andere bandjes op dit moment? Nou, Nog steeds in JR, in ja. de Lazy Battery. Je hebt ook een beetje sabbatical, heb ik gehoord. Uh, ja. Ja, je mag altijd zijn wedstrijd. Oh. Ja. Maar goed, het zijn dit echt dingetjes die je ernaast doet. Hè. Voor Judah is het natuurlijk in eerste instantie uh, acteur. Ja, als, er, als er iemand jarig, is, er iemand jarig ja? is, dan is JR weer helemaal hot. Okay. <laughs> we hebben gisteren nog een spettende optreden gehad. Ja. Oh, echt waar? Gisteren ja, was Ian jarig, onze drummer. Ja. Nou, toen was JR weer uh, in, in uh, live in kicking. In mijn stamkroep. Langs zal die leven. Ja, ja langs zal die leven. Ja, ja. Ian, het was een topfeestje, jongen. Ja. Ja. Ja? Hij, had, hij speelt toen vier bands. Echt waar? En had van iedereen wow. had ja, hij een hoeren. setje van ja, vijf nummers. Uh, kan hij in die microfoon iets zeggen daar? Ja, wat? Welke beentje speel je dan? Welke bandje speel je dan? Zeg nou, ik, uh, ik speel in uh, J.R. en de Lazy Batteries en uh, Mirals Harem. Ja. Maar ah, ik speel ook nog in de, uh, de, de, de Electric Space Cowboys. Kikkenband. Juist, ja, te gek. Ja, die hebben oh. het uh, dak helemaal afgespeeld. En ik. ik speel ook in de band Ola Ola. En ik speel in de band Catwalk. En uh, ik zal hem nog wel eentje vergeten. Nou, Haar hem op, haal hem op, het is ja. mooi. Nee, maar, je ja? hebt ook kinderen, toch? Adeline, je, wat zeg jij? potentiële klant, hoor. Dat is echt de topband voor hier. Wie, wie? Ola, Ola? Of space Cowboys. Ja, Space Cowboys. Ja. Ja. ja, dat is nou, wel ik... erg, uh, de harde rock, hoor, midden in de nacht. Maar als je het leuk vindt... Nou, ik weet niet, hoor. Is dat niet te hard hier? Ja, het is heel stil hier. Maar sowieso heel verzoomen. Je moet, nee, dat je is moet het steeds meer doen. spelen. Ja, kom op, nee, ga ja. spelen, jongens. Gaan we hoor hier op tafel. Wat gaan we doen, jongen? Uh, ik zou je zeggen. Wat ga je doen? al Ar Arkadash, oké. Okay. Ga maar omstemmen hoor? Adelie, je nee, me Ja, ja ga maar gewoon uh, omstemmen. Ah, zee, ik heb hier net mijn koffie laten vallen over. Uh, oh, ik zie het! Over de bolletje van de Radio 5 microfoon. Sorry. En ook over de setlijst. Maar ik zal hem proberen een beetje te dippen dat die koffie eruit gaat. Oké. Okay. Nou. Gestemd? Dat Weet je Oh, ik ben iets heel belangrijks vergeten te vragen oh. aan jou, eventjes, want jullie mogen zo weer snel weer door. Vraag, maar waar komen die liedjes vandaan? Uh, sommige liedjes zijn, uh, zijn door ons geschreven. En, uh, en uh, sommige liedjes zijn bestaande liedjes die wij zelf hebben bewerkt. Sommige liedjes zijn liedjes uit voorstellingen die we hebben gedaan. Ja. Zoals Kabuldjan is van de voorstelling Kamp uh, Holland van uh, Remco uh, en, en mij. En Zeemans lied uh, is... Het hollandse, hollandse spoor. En we gaan zo een lied ja. doen. Dat heet De Liefde. En uh, dat lied is uh, gemaakt door Beppe Costa voor een voorstelling... in van Orkater. Weet jij welke voorstelling Rijnt? Ja nou, bloedband. Bloedband. Oh, heb bloedband. Ik ook gezien. Oh ja, tuurlijk. Oh, dat is ook mooi. En nu oh, ja. gaan we ja. een lied uh, uit bloedband doen. Ja, dat heet de liefde. En maar heb je, schrijf jij zelf alles? Uh, Teksten? Ik heb, heb één lied of? geschreven. Dat lied wat je net hebt gehoord. Echt waar? Ja. En Rind heeft de muziek daarvan gemaakt. Ja, ja, ja. Waar ging het over? Ja, waar ging het over? Oh, waar ging het over? <laughs> het gaat over vriend, hier zitten we dan en, en um, dat we niks doen en, en dat het leven aan ons voorbij komt. En dat het lot bezegeld is terwijl we eigenlijk willen zingen en willen dansen en willen rennen en willen leven. En waarom doen we dat niet? Okay. Zoiets. Okay, goed. <laughs> nou, de liefde. Ik ben heel blij. De liefde. liefde, dankjewel. Beppe, voor Beppe. <laughs> Wat zeg jij? Beppe, Wie? deze is voor jou. Beppe, deze is speciaal voor jou. Deze is voor jou, voor jou? Beppe Costa oh, ja. <laughs> die slaat misschien om in iets zwart, maar nooit de liefde, mijn liefde, die ha Een in iets scherp, in iets heets. in alles verbrandende ijskoude haat die slaat, misschien om in iets leegs die slaat, misschien. Mijn liefde die houdt nooit op die ha houdt... We hebben nog maar een kwartiertje en jullie ja, ja. hebben nog, nog drie nummers. Wat doen we? Gaan we gewoon lekker door? Ja, we gaan ja, ja, door. Ja, ja, het is dus concert dit. Ja, ja oké. Ok. Je een skippen? Nee. Ja, wat? Dan? Oké, okay, wat doen nee. we? Liever lullen of. Nee, liever spelen hoor. Spelen! Dat wordt. Euh, Lelemlee. Lelem le. We gaan ja, Lelemlee doen. Ik wil toch. Ik wil... Ja. ja, maar dan. Zie je dat meer al. Ik ga de darbuka doen, jongens. Maar ik kan niet zingen en de darbuka gelijk. Dus daarna ga ik stoppen. Zat... Je staat zo pletten. Maar uh, wie, wie geeft het ritme aan? 1 2 it is Tuur toezlar me vur dan uzal, leilim leil. Vann chiplak ayaluna sürveni. Zijn mijn handen, mijn handen, mijn handen, mijn handen, mijn handen, mijn handen, mijn handen, Inderdaad, dat, dat ding en dat zingen, want dat, dat ik... is. Ja, ja, dat dat doet... doe ik normaal gesproken ook nooit. Dat doet Beppen. Dat doet Beppen altijd. En dan. Dat ja. is er nu niet. Nee, nou, ik vind het super dat je het wel gedaan hebt. Oh, Hartstikke goed. Sorry, joh. <laughs> Zon ze zo. Zon ze zo? Ja. En dat gaat over: um, um, gisterochtend ben ik vroeg opgestaan en ik heb uh, bloemen voor je gehaald, zodat je gelukkig zou zijn. Vanochtend stond ik op en je was weg. Ik heb uh, gehouden en ik heb een lied voor je geschreven zodat je voor eeuwig zou zijn. Bij de shark die bij door de bana hala dargınsın. de should have been Kom ik weer. Eh, eh, eh, eh, Miral, eh, en Reind en, ja. en Ian, en, en jou en Micha, want ik heb helemaal niet met je gepraat, en Remco. Moeten jullie niet een plaatje maken? Ja, goed idee. Dat zou toch wel lekker zijn? We zitten nou toch in Hilversum. Huh? We zitten nu toch in Hilversum. Ja, ja, ja, ja. Wat, Ach, wat doen? doen, jongens? Ja, toch? Nee. we misschien wel even vertellen wanneer we weer gaan spelen. Ja, precies. 18 juni? Op de parade, ontmoet oh ik hier? Ja, doe maar hier. 18 juni op de parade in Rotterdam. Ja. En 26 juni uh, in, ook in Rotterdam, Walhalla. Walhalla Festival? Ja, Dynamite Festival heet het geloof ik. Dat zijn. Uh, uh, zijn twee belangrijke partijen Ja, ophouders. precies. Hey, en. Um, uh, dit nummer wat je net. dat is toch gewoon een potentiële hit? Ja, maar dat, dit. Of is het, ja? Dit dat nummer is wel. niet van ons. Nee. Wat Ja. Is nou. Maar dat maakt niet uit, dan kan je er ook op zetten. Maar nou, moet... het nummer wat nu komt, ja? dat is geschreven door Don Duins. Ja. En dat heet Ik Huil. En uh, te, ja, de tekst is geschreven ja. door Don Duins. De en de muziek, muziek. geschreven door Rijn van den Brink. En dat ja. is dus ons nummer. Oké. Okay. Nou, jongens, ik, ik, wil, uh, ik weet niet hoe lang het nummer duurt. Maar uh, ik wil je ontzettend bedanken dat jullie hier waren. En ik wens jullie alle, alle goeds. En dat het uh, dat meer als haren maar... Mag je nog wat zeggen, Ian? of iets? Eén kopletje maar. Vijf minuten. Nou, oh, oké. Okay. Dan ga ik gauw ophouden. Ja. Ontzettend bedankt, dat jullie het waren. Ja, oh, ik nee. jij ook bedankt. Oh, oh, oh. Oh. En zing ze. Ja. Speel ze. Ja. Meer als harem. Ik huil, ik huil. Ik huil een rivier. Mijn handen zijn zo koud. Ik verloor mijn ziel. Mijn ziel, mijn ziel en al mijn plezier. Ik huil, ik huil, ik huilen rivier. De bergen zijn zo hoog. Ik verloor. Doe ik nu nog hier Vorig jaar was alles goed Gisteren nog oké okay. Maar vandaag Vorig jaar was alles goed Gisteren nog oké okay. Maar vandaag val ik in twee. Ik Hartstikke bedankt. Meer als harem. Binnenkort op CD. Laten we het hopen.